van houden, want dan krijg ik ruzie met mijn spreektijd en met deze voorzitter wil ik zeker geen ruzie, maar ik wil me toch even beperken tot het benoemen van een aantal feiten, verifieerbare feiten voor eenieder. ieder. De natuur heeft de afgelopen 550 miljoen jaar het aantal CO2-moleculen per 10.000 in de atmosfeer teruggebracht van 70 naar 4. Het was zelfs even ongeveer 3, gevaarlijk dicht bij de zogenaamde zone des doods, waarin plantaardig leven niet meer mogelijk is. Te weinig CO2 een dode planeet. En dat is kennelijk het streven. Een beetje merkwaardig streven, meneer de voorzitter. De verwijderde koolstof zit nu opgeslagen in bruinkool, steenkool, calciumcarbonaat en noem maar op. We zijn dus de afgelopen tijd van drie moleculen naar vier gegaan per tienduizend. En die ene molecuul die wordt magische krachten toegedicht. Droogte, extreme regenval, meer orkanen... Minder sneeuw, meer sneeuw. Je kan het zo gek niet bedenken, het komt allemaal door die ene molecuul. Voorzitter, wij vinden daar wat van. Dit doet me sterk denken aan de tijd dat je in een Amsterdamse grachtenpand kon kopen met een enkele tulpenbol. Zo'n orde van grote, qua massahysterie, zeg maar. De zeespiegel is de afgelopen 20.000 jaar met 120 meter gestegen. En de laatste paar centimeter zou de schuld zijn van de mens. Een beetje merkwaardige gedachte. Overigens, de zeespiegel voor onze kust is de afgelopen jaar met 7,2 centimeter gedaald. Maar daar kreeg de wind de schuld van. Wilt u zich daarover informeren, kan ik u verwijzen naar een de Deltares, want die meet dat. Veel mensen vinden het tegenwoordig normaal om hout te verbranden als bron van energie. Maar in feite is dat terugkeer naar het stenen tijdperk. En wat gebeurt er nu bijvoorbeeld bij onze oostenburen in Duitsland? Daar hebben ze 500.000 extra open haarden laten aanleggen aan de mensen. Ja, waarom doen ze dat? Energie werd te deur. En met name in Berlijn, in bepaalde wijken, klagen mensen steen en been over de luchtkwaliteit. Dus eigenlijk is groen een hele smerige kleur aan het worden, meneer de voorzitter. Nu over die transitie zelf, hè, want wat is nu eigenlijk het plan? Hè? Nou, het plan is in plaats van wat we tot voor kort deden... Zo min mogelijk elektriciteit gebruiken, hè? allemaal aan de spaarlamp. Nu moet opeens alles elektrisch zijn, hè? dus een zigzagbeleid, zeg maar. En de stroomvoorziening doen we dan via zaken waarvan we niet weten of ze überhaupt wel leveren. Zeg maar aanbodgestuurde elektriciteitsvoorziening. Het rendement van een windmolen is 16% gemiddeld van het geïnstalleerd vermogen. Het rendement van een zonnepaneel, 10% gemiddeld. Het schijnt namelijk dat de zon s'nachts niet schijnt. Heb ik gehoord door geruchten. Ik maak het een beetje belachelijk, maar dat doe ik expres voorzitter, nee. want ik vind het ook belachelijk. Ik kan het niet anders, niet anders zeggen. Als je nou bang bent voor opwarming, is het laatste wat je moet doen is zwarte panelen op je dak plaatsen... ...die gloeiend heet worden en dan kun je bij die dak wit schilderen. Waarom ben ik de enige die dat begrijpt? Hoe komt dat? Mensen praten elkaar na, worden geïndoctrineerd door de media... Er wordt selectieve feitenpresentatie op de media... ...dat er wereldwijd allerlei koude records worden gebroken, sneeuwrecords worden gebroken. Dat haalt de media niet. Dan moet je echt voor naar Twitter en bepaalde mensen volgen die dat voor je bijhouden. Moskou heeft de koudste zomer gehad van de afgelopen 150 jaar. Antarctica-ijs groeit daar alleen maar. Wilt u een beetje bij de regio blijven, dier ik vlieg even snel terug van Antarctica naar hier, voorzitter, maar ik, ik heb een interruptie, een interruptie van de heer El Gabali. Ik denk, over wind gesproken, ik laat de heer Van Tigleven even uitrazen. Um, want ik ben heel benieuwd, u komt hier met een scala aan cijfers, feiten, zoals u ze zelf presenteert. Maar wat zijn uw bronnen? Kunt u die ook even noemen? Heer Van die bronnen kan ik noemen, maar daar moeten we echt de vergadering van verlengen. Ik kan meneer Kabali wel een lijstje van wetenschappers sturen, diverse lijstjes, inclusief uh, Nobelprijswinnaars in de fysica, die keurig netjes uitleggen waarom dit onzin is. Maar goed, even los van de onzin... Meneer Bali, interruptie. Ik beschouw dit als een vraag. Zou u die lijst kunnen doorsturen naar de gemeente en kan die dan uh, openbaar worden gemaakt via de gemeente? Vind ik prima, vind ik prima, ben ik altijd toebereid. Ik ben ook bereid tot het houden van een lezing trouwens bij voldoende belangstelling, dat maakt me niet uit. Waar het nu even de partij van de vrijheid om gaat, is dat mensen vrijheid wordt ontnomen om hier wel of niet mee eens te zijn. Om met deze gekte waanzin mee te gaan. Kijk, op zich mogen mensen natuurlijk vrij zijn om rare dingen te doen. Als je denkt van nou ik laat de gehaktbal liggen en je maakt jezelf wijs dat je daar de planeet mee redt. Prima. Dat mag van ons. Wil je huis dusdanig isoleren dat je frisse lucht kan vergeten? Dat mag van ons. Dat vinden we prima. Die vrijheid moet je hebben. Alleen moet je wel die vrijheid aan een ander niet ontnemen. Ja, wij heetten niet voor niks de partij voor de vrijheid. En de kosten waar mensen mee opgestadeld worden en uiteindelijk helemaal niks opleveren. Ja, daar hebben we ook problemen mee. Ik heb één vraag aan de wethouder. Energiestrategie gaan we op een gegeven moment evalueren of die strategie wel werkt. En aan de, hand, aan de hand van welke criteria denken we dat te doen? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. We gaan verder met het CDA. De heer Stefan. Dank u wel, voorzitter. Um, ik twijfel eventjes. Nee, ik ga denk ik toch... Uh... Ja, ik ga toch even afwerken van mijn briefje. Ik, ga het niet, ik denk dat het niet handig is om uh, uh, helemaal in, in te gaan op het toon van mijn collega. Maar, want, want ik vind toch dat we uh, klimaatverandering ontkennen, het dus dat podium niet moeten geven. Uh, ik denk dat de rest van de raad het daarmee eens is. Ik denk dat het ook... Interruptie van de heer Vertichelen. Meneer de voorzitter. De PVV ontkent geen klimaatverandering. Het klimaat verandert zolang deze planeet een atmosfeer heeft. En dat is iets meer dan 3 miljard jaar. Dus om dat nou te gaan ontkennen, daar zou ik liever niet van beschuldigd willen worden. Ja, Stefan. Dank voor deze verbetering. Ik denk, ik denk waar het wel in de kern om neerkomt... en de, als je het CDA landelijk, eh, provinciaal, maar ook eh, eh, lokaal beluistert... dan moet je één ding eh, zien, wat, wat, wat wij wel altijd hebben gezegd... is... Eh, uh, de, door de, mensen, uh, de, de, de, ...de invloed van de mens op, op de klimaatverandering, uh, dat zien wij wel als een probleem. Alleen wat het CDA wel altijd heeft gezegd is, je moet wel oog houden dat je uh, uh, de oplossingen die we, die we aan het zoeken zijn... ...die, uh, die moeten ook niet uh, de samenleving aantasten, althans al, al een stuk maken. Uh, concreet kan, ik in ieder geval, uh, kan het CDA zich voor, vinden in het voorstel van, uh, van het college... En ik zou daarbij een aansluiting op, op wat ik op mijn inleiding... vooral het laatste punt, het punt 4 van het besluit willen benadrukken. We hebben de raad eigenlijk besluit... de wethouder duurzaamheid, zorg, de wethouder duurzaamheid te zorg mee, mee te geven... over tempo en de financiële haalbaarheid van ontwikkelingen. En wenst inwoners en bedrijven uitdrukkelijk hierbij te betrekken. Ik denk dat dat voor het CDA de kern is... ...wat het om gaat. Hè. Je, moet, je moet kijken wat is financieel, fysiek, uh, haalbaar. Uh, daar moeten we ons op focussen. En daar moet ook het draag, de, de draagvlak in de samenleving voor worden gevonden. En dat kan alleen maar als je oog houdt voor de financiële en, en fysieke uh, haalbaarheid van de plannen. Daar zou ik even bij willen laten. Dank u wel. Dan gaan we naar de overkant. Mevrouw Duin van de VVD. Dank voor het woord. Um, inderdaad, om door te gaan op uh, besluitpunt 4... Uh, over de wethouder duurzaamheid, de zorg mee te geven... over tempo en de financiële haalbaarheid over de ontwikkelingen... en hierbij de bedrijven en de burgers bij te betrekken... kunnen wij als VVD uh, alleen maar van harte steunen. Er zijn namelijk genoeg zorgen en problemen... zoals gekeken naar de energietransitie... dat misschien mensen nog op gas willen blijven koken... of zeker gekeken naar ons dorp... Uh, dat iedereen natuurlijk een andere mening heeft over de windmolens... Uh, daar zijn, dat zijn zorgen en problemen. Het is daarom ontzettend belangrijk om de burgers en de bedrijven uh, hierbij te betrekken... en goed letten op wat haalbaar is. Alleen lezen wij verderop in een stuk um, de zin... Er wordt voor Zandvoort geen eigenstandig participatietraject voor de rest met de bewoners doorlopen. Daarom de vragen waarom doen wij dit niet? Doen andere gemeentes dit wel? En hoe wil de colleges, de bedrijven en dus nu nadrukkelijk de bewoners hierbij betrekken bij dit proces? Is er al een plan voor? En om dan door te gaan naar de andere besluitpunten hebben wij hier ook vragen over. Bijvoorbeeld bij punt 1 en 2 um, staat onder voorbehoud van het tekenen van het klimaatakkoord. De vraag hierbij, uh, klopt het dat de VNG hier nog over moet stemmen? Uh, zo ja, wat wil het college daarvoor gaan stemmen? En... Is het verplicht om mee te doen, aangezien er nog geen concrete wetgeving hierover is? Of kunnen we ook niet meedoen? Is dat nog een optie? Verder we hebben we nog vragen over de financiën, zoals op pagina 6. Die zijn nu nog bescheiden, alleen maken wij ons wel zorgen voor het risico voor het vervolg. De transitie zelf wordt namelijk een enorme kostenpost. Voor de gemeente of voor de zandvoorters zelf. Hoe gaan we die kosten beperken? Of wordt dit compleet gedekt... door het beschikbare geld dat we krijgen van de provincie en het Rijk? Uh, wat de VVD betreft is het belangrijkste om de kosten en de impact te beperken voor de zandvoorters. Het is het beste als we wat minder ambitie hebben, maar dat we het wel halen. Dat is het belangrijkste en de vraag of de wethouder hiermee eens is. En om dat te bereiken, om te hameren op de haalbaarheid en de realiteit, de nuchterheid is het beter om aan tafel te blijven met deze gesprekken... dan dat we nu afhaken en niks meer te zeggen hebben. Het is beter om onze eigen regie te houden. We zullen de, als VVD de uiteindelijke rest beoordelen op de haalbaarheid... ook financieel gezien voor de zandvoorters. Dank. Dank u wel. Uh, dan gaan we verder met de heer Miesenbeek, GBZ. Uh, dank u voorzitter. Uh, we hebben het hier over een, uh, een van bovenaf opgelegd plan... Naar verduurzamen, uh, dat kun je blij mee zijn of niet. Het zal de nodige impact hebben op, uh, op ons allemaal. Uh, wij denken dat we het op gemeentelijk niveau niet zo heel veel aan kunnen doen. Doelen die moeten gehaald worden, dat hoor je continu. En of het mogelijk zal zijn, uh, ik denk dat de tijd het zal leren. Of we daar mee gaan werken of niet en of de, hoe de mensen daarin staan. Dit is voor wat het GBZ bezit, zoals wij er naar kijken. Dank u wel. Wie mag het woord geven van GroenLinks, de heer Keuning? Dank u wel, voorzitter. Uh, we staan aan de vooravond van een onwijs grote transitie. Dit is de transitie naar groene energie. Laat ik vooropstellen dat we blij zijn dat deze transitie er komt en dat we gaan werken aan een duurzaam antwoord. We maken ons wel een klein beetje zorgen over de rest. Want kijk naar de risicoparagraaf van het stuk zelf. Er zijn onwijs veel risico's. Um, een groot risico waar wij tegenaan lopen... is dat de rekening van de transitie misschien oneerlijk onder de burgers wordt verdeeld. Um, waar we ook een risico in zien... is dat deze doelstellingen niet op tijd gehaald worden. Um, dankzij of door tegenwerkende partijen. Ik kijk toch ook even meneer van de PVV aan. Daarnaast hebben we in de buurt ook nog... Grote industriële vervuilers die veel CO2 uitstoten, namelijk Schiphol en Tata. Uh, wat voor ons het belangrijkste is, is dat er iets gaat gebeuren. En we willen, uh, Wij willen in Zandvoort uh, stappen gaan zetten in duurzaamheid. En daar is het nu de tijd voor. Wat wij in Zandvoort doen, moet een goede weerspiegeling van de toekomst worden. Wij zien de res als een goede start daarvan. Uh, daarnaast wachten we ook met smart op de plannen van de wethouder betreffende duurzaamheid. Uh, ik heb nog wel een paar vragen... Hoe worden de doelstellingen uit het klimaatakkoord precies vertaald naar de regio? Is het zo dat elke regio 95% minder moet uitstoten ten opzichte van 1990? Of hebben wij andere percentages? Waarom wij dit vragen is omdat er gewoon twee grote CO2-monsters in deze regio liggen. En hoe worden deze twee meegenomen in de plannen? Hoe kijkt de gemeente Zandwoord eigenlijk aan tegenover de uitbreiding van Schiphol? Um, er staat in de startnotitie dat biomassa onder voorwaarden duurzaam is. Welke voorwaarden? En hoe zorgt de wethouder dat de rekening van de energietransitie eerlijk verdeeld gaat worden? Dank u wel. Dank u wel, heer Keuning. OPZ, de heer De Wolf. Dank u wel, voorzitter. Uh, wethouder, allereerst bedankt voor het beantwoorden van onze vragen. Uh, adequaat en ook uh, vrij snel, daar waren we erg blij mee. Uh, in de beantwoording op een van onze vragen geeft u aan dat in de Q3 van 2019 de nota duurzaamheid en de bijbehorende uitvoeringsprogramma's wordt besproken in het college en vervolgens naar de raad gebracht. We willen graag weten of de wethouder ook bij ook kan aangeven wanneer het is, wanneer wij die nota kunnen tegemoet zien. Uh, verder is het eigenlijk ook zo dat uh, wat in Zondvoort ontbrak eigenlijk een duidelijke visie op het onderwerp duurzame energie, energiebesparing en energietransitie. We hebben ook te maken met eigenlijk een mentaliteitsomslag. Je moet helder blijven communiceren naar je burgers. Ik mis ook eigenlijk, als ik de site kijk, duurzaamheid... ...dan word ik eigenlijk verwezen naar Alkmaar Bouwloket. Dat is een onafhankelijke en deskundige adviesgroep... ...maar eigenlijk niet vanuit de gemeente. Ik wil wordt het gefaciliteerd door de gemeente... Wordt het betaald door de gemeente? In Haarlem kom ik namelijk tegen en hebben ook een projectleider, duurzaamheid. En een burger in Zandvoort, wat hij nodig heeft, is duidelijkheid. Hij wil vragen stellen en dat wil hij weten en antwoorden weten. Dus ik pleit eigenlijk voor Zandvoort een loket waar een burger direct face-to-face -face, komt met iemand om te weten hoe kan ik invulling geven aan duurzaamheid. Hoe kan ik meewerken aan duurzaamheid en wat voor subsidies kan ik hiervoor krijgen? Heldere vragen en heldere keuzes maken. Dat is heel belangrijk. En voor de rest vind ik het gewoon een openzetten hamerstuk. Dus daar wijk ik even bij later. Dank u wel. Het woord is aan de wethouder, de heer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, u heeft uh, allemaal heel veel vragen gesteld... die, die, die verder gaan als wat er, wat er nu, nu voor ligt. Uh, een aantal vragen komen straks terug uh, bij, bij het vaststellen van het duurzaamheidsbeleid. De vraag uh, net gesteld, die, die wordt nu komende, uh, denk volgende week in het college... ...wordt hij aangeboden en dan is hij in Q3 dus klaar en afhankelijk van de planning. Dus ik verwacht toch niet eerder dat hij naar de begroting pas doorkomt... ...want dat in verband met de tijd die we hebben, dus november, hoop ik dat hij in de Raad komt. En dan kwamen ook uw vragen over meer duidelijkheid over de communicatie... Hoe, ...hoe kunnen ondernemers en bewoners gebruik maken? want daar hebben we dus plannen en ideeën voor. Dus dat komt allemaal aan de orde. Even, deze res of, en, of, en dan nog deze deelres. Het Rijk heeft ons opdracht gegeven om met in, in een res, uh, Zuid-Holland-Zuid, en wij doen het in een deelres met acht gemeentes, om te kijken welke mogelijkheden er in ons gebied zijn om op land wind- en zonne-energie te kunnen produceren. En is, daar hebben ze een, volgens mij een bedrag van 2,5 en met een heel getal erachter. Ik vind het altijd heel ingewikkeld. Dat zou de heel Nederland moeten opbrengen. En er wordt dus nu in dertig regio's over het hele land gekeken. Wat zijn daar de mogelijkheden om dat te doen? Nou, ik kan u al mededelen dat in Zandvoort de mogelijkheden zeer beperkt zijn. Maar toch zullen wij dit onderzoek moeten gaan doen. En dat doen we met, met de acht gemeentes. Dus zijn, ze zijn dat aan het onderzoeken. Dus wij zullen de daarom hebben wij dat ook opgenomen. De mogelijkheden en de onmogelijkheden van zon- en windenergie in dan Zandvoort. Maar moet we moeten echt denken niet alleen aan Zandvoort. Want het gaat over heel Nederland. En volgens de heer Van Tichelen gaat het over de hele wereld. Dus wat dat betreft moeten we dat ook wat ruimer zien. Uh, dat betekent dat er voor ons eigenlijk niet zoveel ingewikkelds te gebeuren is. Andere kant, er zijn ook nog andere bronnen. Ook daar gaat naar gekeken worden. Uh, misschien heeft u ooit het artikel gelezen in de krant, het Haarlems Dagblad... dat er uh, onder, onder Zandvoort uh, een, een, een, een, iets loopt met heel veel warm water, heel diep. Daar worden dus ook wel boringen naar gedaan. Dus misschien is geothermie... Wel, wel een oplossing voor Zandvoort en de omgeving. Ik weet dat in Haarlem daar proefboringen voor worden gedaan. Nou, dat is niet 1-2 te doen. Want zo'n proefboring, volgens mij kost het al 4-5 miljoen. Want dan heb je het over echt hele grote. Dus dat gaan wij niet 1-2-3 doen. Maar er wordt natuurlijk ook bij dit verhaal daarnaar gekeken. Door het hele land wordt nu in kaart gebracht om ook naar dat soort oplossingen te kijken. En eerlijk gezegd geloof ik wel wat meer in dat soort oplossingen. Dat je warm water wat we in de aarde hebben, meneer Van Tichelen... dat we dat gebruiken om energie te maken. Daar kan u toch ook niet tegen zijn. Maar u mag het in tweede termijn op, daar antwoord op geven. Ja? Dus, dus, dus wij gaan gewoon dat, dat proces gaan wij dus in gang zetten. En ja, wij zijn verplicht dit te doen. Volgens mij wordt het energieakkoord eerder gewoon gesloten. En dit is pas de eerste stap in een marathon die wij lopen. En het college... Daarom heeft het college ook punt 4 opgenomen. Wij zullen ons daar in tempo ook inderdaad niet de voorlopers hoeven te zijn. Dat kunnen wij ook niet zijn, want wij zullen niet het gebied zijn waar, waar, waar wind- en zonne-energie. Buiten het feit dat we dat natuurlijk al lang voor ons geregeld wordt op zee. Hè? Maar dat valt hier allemaal buiten om dat uh, verder op te lossen. Um, dus. Ik denk dat ik daar gewoon duidelijk in ben dat, dat, dat we het gewoon even rustig moeten gaan meemaken. U zult uh, tijdens de bijeenkomst worden er uw kaarten getoond. Want je, je moet, dat, dat is nou eenmaal zo werkt het nou eenmaal in Nederland, als je moet bewijzen, dat is hetzelfde als in de recht, rechtszaal, dan moet je ook het, je, je, je voor en je tegens bewijzen. Dus er is echt gekeken van wat zou er theoretisch mogelijk zijn, dat krijgt u ook te zien, schrikt u daar niet van? ...theoretisch mogelijk zijn en wat is er dan echt mogelijk. Maar je moet het wel allemaal in kaart brengen. Ja, er zijn mensen, nou, theoretisch mogelijk dat je rond Zandvoort in de duinen alles volzet. Dat is theoretisch mogelijk. Maar mag het? Nee, het mag niet. Dus die valt af. Maar we laten wel gelaag zien wat is er theoretisch mogelijk... ...en wat blijft er dan voor onze deelregio over. Nou, dat is echt op hoofdlijnen en vandaar dat wij ook in de participatie niet zeggen... ...van we gaan daar participatie voor Zandvoort alleen op doen... Dat doen we dan in, in, in gezamenlijkheid en, en, en, en dan om dat verhaal neer te zetten. Dus dat is op hoofdlijnen, hoop ik u te hebben. Ik kijk er zelf ook uit vanuit realiteitszin. Wat is er haalbaar, wat is er mogelijk... Maar dat we er wat mee gaan doen en dat we straks bij de duurzaamheidsnota daarover komen te plaatsen. Want ik ben wel van mening dat we leven in een wegwerpmaatschappij. We zullen minder moeten wegwerpen. We zullen slimmer daarmee om moeten gaan. We zullen meer circulair moeten worden. En, want dat is ook goed. En dan zeg ik toch, u luistert niet naar, die, naar de kinderen, maar ik luister ook naar de kinderen en de jeugd. Om de dingen te regelen, zodat zij ook in de toekomst nog gebruik kunnen maken van deze planeet. Ik dank u. ik kijk even rond in de commissie uh, zijn er nog aanvullende vragen ik heb niet helemaal helder of alle vragen nu beantwoord zijn maar ik zie dat dat uh, niet het geval is mevrouw koper hoor ik in mijn rechteroor Hij heeft nog een vraag mevrouw koper. en niet een aanvullende vraag ik heb gevraagd hoewel ik weet dat het los staat van deze strategie waar de duurzaamheidsprek spreekuur over gaat dus als u me dat antwoord nog kunt, uh, duurzaamheidspreekuur. Oké, okay, daar geeft de wethouder nog antwoord op. Ja, ja dat, dat is eigenlijk al. kijk, we hebben eigenlijk al lang een opgave te doen. We zijn pas sinds kort hebben we een eigen medewerker duurzaamheid. Dus uh, omdat die noten iets langer duurde, zijn we wel alvast met het spreekuur willen we gaan beginnen. Het is onderdeel van het hele plan om meer met duurzaamheid om te gaan. En dat was ook een, een van de vragen van aan de overkant. Dus we gaan dat oppakken. <lacht> Volgens mij missen we nog een klein antwoord misschien op duurzame biomassa, maar ik kan het verkeerd hebben. Uh, GroenLinks? Ja, nou ja, dat, dat zou dan meegenomen worden. Dus, dus, dus bij dat restonderzoek zou, zal dat best wel een punt van aandacht zijn om, om dat wel of niet mee te nemen. Maar volgens mij zijn de meningen daar heel erg uh, over uh, verdeeld. En uh, nou, ik, de, de open haard discussie wil ik niet aangaan, maar het, het schijnt niet zo eenvoudig te zijn het biomassa. dat biomassa. Het heeft voor- en nadelen. Mag ik dan concluderen dat hier geen tweede termijn meer hoeft plaats te vinden? Is dat correct? Um, kan dit uh, stuk dan volgens deze commissie door als hamerstuk? Ik zie dat dat ook correct is. Dan wordt dit dan hamerstuk en ronden wij dit agendapunt af. Ja. Dan gaan wij verder met agendapunt ja. 7. Er zullen wat wisselingen plaatsvinden. Daar geven we even de tijd voor. Als de personele wisselingen hebben plaatsgevonden wil ik graag verder gaan met agendapunt 7. De beleidsregel waar de metropool de kust kust. De inleiding. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de beleidsregel waar de metropool de kust kust. Toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in de kuststrook. Het stuk heeft conform de inspraak en participatieverordening Zandvoort zes weken ter visie gelegen. Ook is er een informatieavond geweest. Het kader wordt, nadat de raad haar zienswijze kenbaar heeft gemaakt, definitief vastgesteld. Voordat uh, de leden van de commissie het woord krijgen, krijgen uiteraard altijd eerst uh, mogelijke insprekers het woord. In ieder geval heeft de volgende inspreker zich aangemeld, mevrouw Tjallik van de VVE Bouwers Palace. Uh, ik heb haar al zien zitten, dus ze is aan aanwezig. Welkom. Uh, mijn vraag verder is, zijn er op dit punt nog meer insprekers op de tribune? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan nodig ik mevrouw Tjallik uh, uit om hier aan het spreekgestoelte plaats te komen nemen. En haar maximale drie minuten te benutten. U bent uh, bekend met de procedures. Dus uh, u weet ook dat... Uh, als er nog één minuut over is, dat ik u dat even zal melden. Gaat u gang. Allereerst wil ik graag de voorzitter, de raadsleden, buitengewone raadsleden... en mevrouw de wethouder, danken voor het feit dat ze naar me gaan luisteren. Mijn naam is Lisbeth Jallek. Ik geef deze reactie namens het bestuur... Van de Vereniging van de Eigenaren van Bouwerspellets hier in Zandvoort. Het gebouw aan de burgemeester van Venema Plein 2. Dat is grappig, dat valt wat weg. Uh, onze VVE bestaat uit de eigenaren van het Bouwerspellets. Dit omvat de eigenaar van het Pellets Hotel. Dat bestaat uit 60 kamers en een restaurant. ...en alle eigenaren van de ongeveer 100 appartementen, elk met woonbestemming in dit gebouw. Zoals velen van u weten staat Bouwers Palace flat ter hoogte van het station... ...over de gehele lengte direct aan de boulevard en het strand. Vanuit die positie hebben we de voorliggende visie kustzone zorgvuldig bestudeerd... Met name dat wat in de visie staat aangegeven bij het sfeergebied metropool. Aangezien wij daar onderdeel van uitmaken. We hebben voor u de volgende aanbevelingen. Voor deelgebied metropool achten wij een nadere nuancering van het toetsingskader dringend noodzakelijk. De positie van bestaande gebouwen in het gebied metropool legitimeert een nader onderscheid van het gebied in drie deelgebieden. Met elk hun eigen specifieke ontwikkelingsmogelijkheden. De in de visie genoemde grootstedelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn naar onze mening meer of minder mogelijk gelet... Op de ligging van de gebieden ten opzichte van het centrum van het dorp. En door de afstand van de woonbebouwing tot het strand. Wij onderkennen de volgende deelgebieden. Ten eerste de boulevard de Favoge. Zoals u weet die loopt van het padhuisplein tot aan de Eemskerkstraat. Want dit gebied ligt vlak bij het centrum van ons dorp. En met woonbebouwing aan de boulevard en bijna op de boulevard. Het tweede deel zien wij, het zuidelijke deel van de boulevard Barnaar, tot de rotonde bij het circuit. Dit gebied ligt wat verder van het centrum van het dorp en de woonbebouwing ligt wat verder van de kust. Omdat daar tussen strand en woningen een smalle boulevard, parkeerruimte en een weg ligt. En als derde gebied het noordelijk deel van de boulevard Barnaar. Vanaf het circuit tot aan de grens met Bloemendaal. U heeft nog één minuut. Dank u. Hier is de afstand tot het centrum van het dorp het grootst en ontbreekt woonbebouwing. De verschillende posities van de gebouwen ten opzichte van het strand... en deze drie ruimtelijk te onderscheiden deelgebieden legitimeren en noodzaken... een nuancering van de in de visie beschreven ontwikkelingspotentie... ...op de boulevard als op het strand. Nu gaat het nog sneller. Oké. Okay. Onzinziend zijn de mogelijkheden voor het uitbreiden van strandpaviljoens... ...en het organiseren van grote evenementen beperkt... ...waar de boombebouwing dicht op het strand staat... ...met name in verband met de te verwachte intensivering van geluidsoverlast. Die geluidsoverlast geldt specifiek voor ons gebouw. Door de hoogte van het gebouw en de locatie pal aan het strand... ...kaatst het geluid zodanig dat de geluidsoverlast bij feesten en met name Zandvoort Alive enorm is. Dat geldt in versterkte mate voor de hogere etages. De gedachte van een tweede bouwlaag op de strandpaviljoens wijzen wij de sterkste af. Zeker ook omdat lagere etages van ons gebouw daar last van zullen hebben. Maar veel meer nog omdat daarmee een uniek selling point van Zandvoort verloren gaat... ...namelijk vanaf de boulevard... Kilometers lang genieten van een onbelemmerd strand en zeezicht. Ik moet u Bijna... vragen om af te ronden, mevrouw Zijl. Ja. Meer in het algemeen belang willen wij u er nog op wijzen dat expansie van de strandhoreca, met name de hoogte van de Middenboulevard, de broodnodige doorontwikkeling van een levendig toeristisch centrum van ons dorp met aantrekkelijke horeca zal ondermijnen. Als laatste wij verzoeken u daarom in de visie op te nemen dat binnen het gebied metropool drie deelgebieden worden onderscheiden. Zoals genoemd, waarin voor elk deelgebied... eigen locatiespecifieke ontwikkelingsmogelijkheden... en beperkingen worden opgenomen. Dank u. Dank u wel. Heeft er iemand van de commissie een vraag aan deze inspreker? De heer Stefan, CDA. Dank u wel. Allereerst, hartelijk welkom terug voor vanavond, he. mevrouw Tjallek. Um... Kort vraag, hè? Uh, u zei uh, um, uh, -twee, twee, drie keer uh, dat uh, uh, u noemt het de expansie van horeca op het strand een uh, uh, on ondermijnd effect zou hebben. Het CDA heeft er natuurlijk ook, ook ideeën over geuit uh, in het kader van de bespreking van de uitbreiding van het aantal jaren paviljoens. Maar ik ben toch benieuwd naar uw motivering van die stelling. Ja? Ja. Mevrouw Tjallik? Een motivering van de stelling dat ont verder ontwikkelen van strandpaviljoens en met name de horeca het eh, negatief zou zijn voor het centrum van Zandvoort. Een van de dingen die ik heb geleerd is dat, eh, ik woon al heel lang in Zandvoort, zo'n 40 jaar, dat eh, de ontwikkelingen van de horeca op het strand eh, gigantisch zijn geweest in mijn beleving. Je ziet ook dat de eh, verplichtingen ten aanzien van eh, strandpaviljoens minder zijn dan in het dorp. En uh, dat heeft zijn effecten. Als ik kijk naar de uh, bebouwing bijvoorbeeld van de strandpaviljoens... op de percelen die er zijn, dat is erg uitgebreid. We ons voor de deur zijn er uh, speciaal aparte gebouwen ontstaan... voor feesten en partijen. Met bijbehorende muziek natuurlijk. Nou, dat heb je niet 1, 2, 3, die ruimte in het dorp. Het tweede is dat we hebben gemerkt dat het met de strandpaviljoens goed ging... ten tijde van de recessie. ...maar dat met de horeca hier in het dorp best slecht ging. En geen wonder, want wat zien wij ook gebeuren... ...dat op het strand, waar ze zich keurig overigens aan de sluitingstijden houden... ...mensen doorgaan naar het dorp en dan is het alleen om wat te gaan drinken. Maar het eten, dat is als het ware steeds meer naar het strand getrokken. Is dat voldoende? Ik kan nog meer zeggen hoor, maar... Uh... Het lijkt mij ruim voldoende... Ik kijk nog even rond. Zijn er nog meer vragen van de commissieleden? Ik zie dat dat niet het geval is. Dan dank ik u voor uw inspraak, mevrouw Tjallek. Graag gedaan. En uh, gaan wij uh, de commissie het woord geven? Ik wil graag beginnen uh, voor mij links achterin met de VVD. Wie mag ik het woord geven? Heer Drommel? Voorzitter, het is een wat rare reactie van mij natuurlijk, maar ik zou u toch willen verzoeken mij in de eerste instantie eventjes over te slaan. Geen enkel probleem. Gaan Ik we door zien. met GBZ, mevrouw Kuin. Ja, goedenavond, dank u wel. Um, het is een, uh, een, een mooi stuk, uh, vinden wij, uh, waar, wij wel, um, waar ook de nodige vragen over zijn gesteld... die we uh, met belangstelling gelezen hebben. En vooral de antwoorden erop. Wat voor ons uh, nog wel van belang is, uh, de, uh, parkeren. Daar wordt over gesproken... Um, wij vragen u toch om daar uh, niet te verminderen de parkeren wat we hebben gelezen. Maar uh, we hebben behoefte aan meer parkeren. Dus dat willen we voorlopig even meegeven. Dank u wel. Ah, heer Drommel, u bent zo ver. Ja, heer Drommel, u. VVD. Ja, ik dook natuurlijk nog in wat, uh, wat kennis die, die ik miste. En het is inmiddels voor een stukje bijgeveild. Maar ik denk dat wij ons alle nodig hebben. Um, uh, het valt mij al op als ik zo vrij mag zijn te beginnen met de titel. Maar de Metropool de kust kust. En dan lees ik dan verder ook nog geen stukken. ...voor the love of place. Prachtig toch? En dit suggereert op zijn minst een liefdesrelatie. Een relatie met gevoel voor meer. En meer. Wij worden gekust. De Metropool kust de kust. Een heerlijk vooruitzicht. Maar vaak beperken liefdesverklaringen zich tot mooi weer en zonneschijn. Zo lijkt ook dit kussen een schets. ...van de omarming van de gehele metropool bij warme zomerse dagen te horen. Een grote toelop en een gigantische omarming. En, begrijp mij goed, bij mooi weer en zonneschijn is het niet veel anders... ...dan de suggestie die de titel oproept. Van ouds koest het zandvoort die omarming. Maar hoe staat het met de warmte van de omarming en van de kust bij harde wind? Bij kou en regen... Kortom, bij die andere 330 dagen. Rennend door de regen van het LDC, garage of station, naar een jaar Uitgestorven brede wandelboulevards, promenades, verwaaide eilandjes en stuk gestormd lentegroen. Het geheel aan richtlijnen voor de ontwikkeling, ontwikkeling in de kustrook lijkt een aanvulling op badplaats en pootjesbaaien. Mooi weer dus. Graag ziet de VVD een aanvulling op het toetsingskader op deze liefdesverklaring. Een aanvulling gericht op minder mooi weer. Op storm, op schuilen tegen regen. En dan toch genieten van Zandvoort. En wat Zandvoort te bieden heeft. Kortom, een heel ander verhaal dan slechts dit van die 30 dagen. Een klein voorzetje. Stimuleert gebruik van parkeertrein Zuid. Maar de kennismaking en het kunieke duingebied... En bouw bijvoorbeeld een pannenkoekenhuis. Ik hoorde vroeger al eens ooit van een voormalige wethouder. Kijk, een pannenkoekenhuis. Dan is de natuur dichtbij. Ook die invulling. En zover mijn halve kritiek. En ik ga nu even verder over het hele kader wat wij die aanstaat. En dan denk ik aan bijvoorbeeld GL 1.6.5. We duiken allemaal nu in de materie. En dat had ik al gehoopt. Waar die hele kleine letters in staan. En dat dwingt dan tot... Creëer schaarste op parkeerbeleid. U voelt al, wanneer ik dat voorgaande stukje nog eens een keertje aan, u, aan uw geheugen breng... ...dat wij niet willen creëren in schaarste, doch we willen creëren in mogelijkheden. Want juist ook dan, wanneer de winst om u... Ja, ...wanneer het niet altijd plezierig is, dan wilt u echt naast het restaurant parkeren... wil het restaurant conditie blijven houden en de kunnen ontvangen... Het is juist dan, denk ik, dat wij in die 330 dagen ons moeten inspannen om Zandvoort een metropool te maken. Nee, om een plaats te maken die gekust wordt door de rest van de omliggende gemeentes. En nu, in dit geval, is dat niet. Dat is één. En dan kom ik tot het volgende verhaal van waar wij nu voor gaan instemmen. Een zienswijze kader um, als toetsingskader. Ook daar kan ik me niet in vinden, want ook alles wat hierin staat, kon nog, mag ik hopen, Ter discussie hier in deze raad. Elk parkeerregime, elke parkeerverordening, onder andere, gaat van begin tot het eind hier nog door de raad. Alles moet hier nog getest, getoetst worden. Alleen slechts de Middenboulevard is hier uitgehaald, want dat heeft u al eens eerder besproken. Maar ik ben bijvoorbeeld, en dat is de VVD het bijzonder, nog steeds bijzonder ontevreden over de Zuidboulevard. We zijn nog steeds bijzonder ontevreden, hoor ik een piep. Nog steeds bijzonder ontevreden over het parkeerbeleid in het gele dorp. We zijn nog steeds bijzonder ontevreden over datgene wat u buiten deze mooie zomerse gelegenheden doet. En we zijn eigenlijk ook bijzonder ontevreden over het dwingende karakter van dit toetsingskader. Dank u vriendelijk voor dit eerste termijn. Dank u wel. Dan gaan wij naar GroenLinks. De heer El Ghabali. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik ga ook geen heel positief verhaal houden. Uh, ik zal maar meteen met de deur in huis vallen. We zijn zelfs een beetje geïrriteerd, om heel eerlijk te zijn. Als we naar de brief van de Rijksbouwmeester kijken, dan spat de megaloma megalomaanheid daarvan af. Een tramrijn naar Bloemendaal um, bijvoorbeeld, of het creëren van een pier, hebben wij daar in Zandvoort al een keer aan gedacht. Dat zijn nou echt typische ideeën waar wij als Zandvoort niets mee opschieten, als je het ons vraagt. Het is leuk bedacht, maar we gaan het nooit uitvoeren en het slaat ook eigenlijk op vrij weinig. Wij hebben als Zandvoort namelijk een eigen karakter, ons eigen Zandvoortse karakter. En daar zijn we trots op en daar zijn we blij mee en daar werkt een tramlijn over de kust of een pier niet echt aan mee... buiten het feit dat er dan ook allemaal stromingen ontstaan... waardoor je niet meer op het strand kan zitten... wat nou juist zo'n unique selling point van Zandvoort is. Dan ga je kijken naar de visie van twee gebieden... twee voornamelijke gebieden, bijvoorbeeld het Badhuisplein en Tres Zandvoort... en waar er ook al in presentaties aan ons uh, bepaalde dingen zijn uh, voorgelegd... ook met, uh, met de terugkoppeling op dit stuk. En wat, waar ik en waar GroenLinks niet op zitten wachten is dat we straks een volgebouwd palacegebied krijgen. Uh, wij zien heel Bouwers niet als een icoon. En toch staat in het stuk dat Bouwers een icoon is. Um, de, de entree volbouw is dus niet iets wat wij graag zien. Maar we zien ook graag gewoon de ruimtelijkheid en de mooiheid van, van, van ons dorp... van de duin en de omgeving terug op de boulevard. En als we dan gaan kijken van wat is nou de visie op bijvoorbeeld het tussengelegen stuk... waar in ieder geval de komende jaren en misschien wel nooit iets gaat gebeuren... Uh, wat is daar dan de visie op? En dan lezen wij niks terug. Dus we gaan straks een nieuw gedeelte bouwen, twee nieuwe gedeeltes. En het tussengedeelte laten ze maar gewoon liggen. Wat is dat, daar de visie? Wat is de visie dan? En als je gaat kijken naar het dorpse karakter, dan, dan, dan missen wij dat ook. We missen gewoon echt van wat wil Zandvoort nou in deze visie. En natuurlijk, er moet een nieuw document komen. Het oude document, wat vooral betrekking had op de middenboulevard, is gewoon verouderd. En het is tijd voor een nieuw document. Maar of dit het goede document is, dat weet ik niet. En of wij vinden dat het Q-team erbij de aandraagt, weet ik ook niet. Um, daarom hebben we een rij, een rits van vragen en opmerkingen. Allereerst, waarom is Bouwe spellers het icoon? In onze ogen is Bouwe Spellers op dit moment een vervallen gebouw waar nog net niet de zijkanten van afvallen. En. Um, in, in, in heel veel andere visies, bijvoorbeeld van Noord-Holland, moet er een gat worden gemaakt in bouwenspellers... ...omdat je dan weer zicht hebt op, op de boulevard, of op de, op de zee. Maar wij willen dan vervolgens ook weer een deel gaan volbouwen met nog hogere gebouwen. Waardoor je juist minder zicht krijgt op de zee. Er staat dat de kerkstad een dorpskarakter kent. Nou, ik heb toevallig met heel mooi werk door de kerkstad heen gelopen. En uh, de hoeveelheid Italiaanse restaurants en, um, en andere soorten uh, gelegenheden... ...deden mijn vrienden heel erg denken aan een plek waar wij vorig jaar waren geweest, namelijk Salau. Um, en dat vinden wij heel erg jammer. En hoe kun je daar dan een dorpskarakter op uh, ventileren? Dan de AWD-duinen, AWD de Amsterdamse Waterlijnduinen. Deze worden als smaakmaker... Uh, ...met een grote populatie herten benoemd. Um, die herten worden overigens afgeschoten, dus zo groot is die populatie niet meer. Um, maar de, de, de andere duinen, dat zijn dan opeens weer geen smaakmakers. Ik um, bedoel, je kan heel mooi mountainbiken rondom het circuit. Uh, je kan ook daar heel mooi in de duinen wandelen en heel veel mensen doen het ook. Wat is er met dat deel van de duinen gebeurd? Gaan we daar niks mee doen, laten we het lekker liggen of vinden we dat gewoon niet belangrijk? En dan blijft bij gebruik van het dorpskarakter niet uh, juist het dorp uh, achter op het strand, als je gaat kijken. Als je kijkt naar hoe het nu gaat, dan vinden wij dat het dorp best wel achterblijft op het strand. En wat gaan we daar nou aan doen? Wat is de visie van onze gemeente daar nou op? Want het wordt wel meegenomen in dit stuk. En vergroten we niet juist met deze visie, met deze visie de kloof tussen uh, het dorp... En strand, dat werd voor mij door mevrouw Charlotte al benoemd. In de presentatie van het Badhuisplein werd ons bijvoorbeeld gezegd dat grote pleinen niet werken, dus het plein wordt verkleind, logisch. Maar vervolgens zien we dan weer bij de Entrace's antwoord dat het plein wordt vergroot. Hoe zit dat? Hoe, hoe, hoe kan ik dat toetsen? Waarom wordt me in prestatie 1 het, het ene verteld en presentatie 2 het andere? Het komt ook weer terug in dit stuk, waarvan ik denk: van hoe werkt het nou en, en hoe moet ik dat nou lezen? Dan, hoe denkt de wethouder dat het bijdraagt om de boulevard uh, aan de entreekant uh, nog voller te bouwen met, met, met bijvoorbeeld flats? Het stuk uh, van de heer Burger in de krant sprak al uit hoe de bewoners die daar leven en wonen denken over die uh, volbouw uh, van dat stuk Zandvoort. En uh, hoe draagt het bij aan het dorpse en toch het Zandvoortse karakter van onze boulevard? Hoe zit het met de bestaande bebouwing? Hoe wordt die meegenomen in het toetsingskader? Bijvoorbeeld de rotonde flat? Uh, maar ook die middenbouw waar ik het net al over had. En dan vervolgens, um, hoe, hoe willen wij gaan kijken naar het Badhuisplein... en de koppeling tussen het Badhuisplein en uh, Tres Zandvoort? Um, hoe, hoe gaan we dat zien? Ik, ik zie dat nergens. En, en tot slot, misschien is dat wel de overkoepelende vraag... waar is in deze hele visie Zandvoort? Um, het is een hele leuke stadsvisie, het is een hele leuke dorpsvisie... Maar waar is de overkoepelende zandvoorziening in het stuk? Um, tot zover. Dank u wel. OPZ, wie mag ik het woord geven? De heer bouwberg Welson. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we hebben voorafgaand aan deze vergadering in een schrijven aan alle fracties eh, aandacht gevraagd voor het feit dat instemmen met de gebiedsopgave Zand voor 2019-2023 impliceert dat wij als zienswijze aan het college meegeven dat de opgenomen toezichtskaders uitgangspunt van beleid worden. Dit terwijl ons inziens eerst besluitvorming over die kaders... aan de hand van nog op te stellen stukken dient plaats te vinden. Stukken die de Raad nog niet hebben bereikt. Ik geef even aan waar wij moeite mee hebben en waar wij aandacht voor hebben gevraagd. De noodzakelijkheid van een railverbinding langs de kust naar Bloemendaal aan zee... ...het standpunt dat het verder, godspe, intensiveren van het wegennet geen uitkomst biedt. Naast de vraag waar dat verder intensiveren vandaan komt... ...stellen wij vast dat het in ieder geval strijdig is met ons raadsprogramma. Ik citeer, wij zetten zwaarder in op samenwerking in de regio... ...met als doel tot zichtbare resultaten te komen waar het gaat... ...om het oplossen van bestaande knelpunten in de infrastructuur... Barrièrevorming door het verkeer... voor wandelverbindingen en inrichten van het shared space... op een gebiedsontsluitingsweg. Voorzitter, we zijn van mening... dat oorzaak en gevolg... door elkaar worden gehaald. Oorzaak is de filevorming van verkeer... veroorzaakt door het wachten... op de soms ononderbroken stroomvoetgangers... die met voorrang oversteken... op het Zebrapad... Kerkstraat Badhuisplein... en vice versa. En tenslotte... Ook de heer Drommel noemde dat al. Het creëren van schaarste aan parkeerplekken op de boulevards. Voorzitter, na strijdigheid met ons raadsprogramma... is het vaststellen van de voorliggende kaders voor uitlopen... op het vaststellen van nieuwe parkeernormen... nieuw parkeerbeleid en een geactualiseerd gemeentelijk verkeer- en vervoersplan... wat in een nieuwe mobiliteitsvisie in gemeentelijk verkeer en vervoersplan GVVP wordt uitgewerkt... conform het raadsprogramma iets wat ons nog moet bereiken. En het is dan ook als wij dit als, wat ik net heb genoemd, als kader zouden vaststellen, onszins de, de verkeerde volgorde. Eerst beleid vaststellen en vervolgens kaders vastleggen. Wij stellen daarom een op grond van strijdigheid met het raadsprogramma, met betrekking tot deze beleidskaders een voorbehoud te maken, en zijn benieuwd naar de mening van de andere fracties, en niet in de laatste plaats ook naar het stand van het college zelf, want zij zijn ook op de hoogte van ons raadsprogramma. Wij ondersteunen het uitgangspunt in zaak het aantrekkelijk maken van looproutes naar, naar parkeervoorzieningen en met name naar het parkeerterrein P-Zuid. Maar een betere routing naar het parkeerterrein met een verplaatsing en of beter zichtbare toerit en aantrekkelijke looproutes van en naar dit grote parkeerterrein, dat zit nog niet in de plannen. Wij denken dat gelijktijdig en in directe samenhang met onder andere de herrichting van boulevard Paulusloot deze plannen daarin moeten voorzien. Wordt dit door de overige fracties en het college gedeeld. Wij wijzen ook op het vervallen van een merkelijk aantal parkeerplaatsen... als gevolg van het feit dat we op drie locaties nieuwbouw gaan plegen... en daar natuurlijk parkeerplekken voor degenen die daar gaan wonen nodig zijn. Ten slotte wordt het standpunt in zaken het toestaan... van een verdere beperkte uitbreiding van strandpaviljoens... door de fracties gedeeld. Het participatieproces... ...rond het omgevingsplan Strand is momenteel nog in volle gang. Los daarvan zetten wij op basis van concurrentie en marktpotentie... ...vraagtekens bij het toestaan van een nog verdere uitbreiding van strandpaviljoens... Of ...en of een uitbreiding met dakterrassen. Daarom maken wij zowel procesmatig als inhoudelijk een voorbehoud ten opzichte van ook dit kader... ...en zijn benieuwd naar de standpunten van de andere fracties. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan gaan wij naar de overkant, naar het CDA. Wie mag ik het woord geven? De heer Mettes. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Er is wel het nodige gezegd, uh, uh, moet ik uh, constateren. En uh, op zichzelf terecht uh, te vragen. Maar het brengt het CDA vooral op de... Op de op, eigenlijk denk ik een kernvraag. Wat moet ik, hoe moet ik het nu zien? Aanvullend toetsingskader. Hoe ziet u dat in het... Uh, in het traject, zoals het beschreven wordt, uh, in dit stuk uh, waar het kwaliteitsteam dan een rol in speelt bij het beoordelen van nieuwe initiatieven. Entree Badhuisplein. Daar hebben we overigens al iets van gezien. Uh, we zijn wel eens over geïnformeerd, over een deel van de inbreng van het kwaliteitsteam. Wat geleid heeft tot een aanpassing, uh, bijvoorbeeld van het entreegebied. Maar mijn vraag is dus aan u, uh, voorzitter, uh, ja, hoe moet ik dat nu precies zien? Wat is aanvullend in dit kader als het gaat, want dit stuk gaat alleen over ruimtelijke, ja alleen, er is een heleboel trouwens, over ruimtelijke initiatieven in de kustzone. En uh, ja, dan wil ik toch ook ingaan op wat de insprekerspreekster gezegd heeft, uh, die een suggestie gedaan heeft uh, over... Uh, de drie gebieden. Het is in drie deelgebieden uitgesplitst: metropool, uh, duin en het dorp. En de suggestie om dat uh, nog eens te bekijken als het gaat om het uh, uh, boulevard van zuidelijk Banaar, noordelijke boulevard. Uh, omdat dat er wel specifieke uh, locaties uh, zijn, is mijn vraag ook aan de wethouder. Ik ga er vanuit dat erop in zou gaan, maar ik wil het u met nadruk vragen om het wel te doen, want het spreekt het CDA op zichzelf wel aan. Het is de vraag of je hem zo breed moet uh, stellen. Een ander punt, en dat is een paar keer gezegd door uh, sprekers hiervoor... die heeft te maken met schaarste. Schaarste over parkeren. Uh, nou, Ik wil wel duidelijk zijn dat het CDA uh, volstrekt... Uh, uh, ja, oneens was met de behandeling van de boulevard Paulus Lood... dat dat op de langere termijn geschoven is... om reden van schaarste parkeren. Wij vinden... ...vonden en vinden dat nog steeds, dat het een goed plan was om aan één kant te parkeren. En we zijn het er uiteraard mee eens dat er gekeken zou worden naar uitbreiding op het parkeerterrein Zuid. Uh, maar het betekent wel dat er dus weer een jaar uh, vooruitgeschoven is... ...en dat er weer, weer, moet ik zeggen, in Zandvoort niets gebeurt. Vandaar ons bezwaar daartegen uh, de vorige keer. U krijgt de interruptie nu? van de heer Drommel. Dat is fijn. Ja dat u het op prijs stelt. Uh, ik begrijp dat u A schaarste onderschrijft en B zegt u dat u het op prijs stelt en ook nodig vindt dat parkeertrein Zuid aan die schaarste die ontstaat op de Zuidboulevard uh, tegemoet komt. Heb ik dat goed begrepen of bedoelt u nu weer wat anders zodat u wel anders schaarste onderschrijft en dat niet aangevuld wil zien? Heer Metters. Ik bedoel niets anders dan wat ik zelf gezegd heb in de vorige periode over de Boulevard Paulusloot. Dat daar een plan lag wat volgens het CDA door had kunnen gaan... en niet teruggenomen had hoeven te worden door de wethouder. En de wethouder heeft dat teruggenomen vanwege uh, uw uitdrukkelijke verzoek. U had meer punten van kritiek, maar die zal ik hier niet noemen... want daar gaat het vanavond niet over. Maar één van die punten van kritiek die ging over het parkeren. En dat hebben wij niet onderschreven. Wij vinden dat Zandvoort vooruit moet... hadden we toe moeten doen en de toezegging van de wethouder... om dan te kijken naar parkeerruimte uh, in de boulevard... Uh, aan de parkeertrein Zuid, wat veel beter ingedeeld kan worden... waar veel meer ruimte is, uh, was het voor ons voldoende om dat te onderzoeken... met het positieve vertrouwen dat daar meer plaatsen zouden komen. En als u, dat deed u ook in uw vraagstelling, vraagt wat ik van schaarste vind... Uh, ja, op sommige plekken uh, uh, kun je best schaarste hebben. En het voorbeeld wat ik daarvoor net uitleg, is die boulevard Paulus Lood... En ik wil u toch verwijzen naar de stukken. Dat is slot even, voorzitter. Uh, want in dit stuk wordt over schaarste gesproken. Dat gekeken zou moeten worden welke plek het meest wenselijk is voor de inrichting van de openbare ruimte. als het gaat om parkeren. Dus die schaarste wordt hier anders uitgelegd. als wat u misschien bedoelde uh, uh, net. Maar ik wil toch even met nadruk hierop wijzen. dat dat in het stuk staat. En dat is dus een heel iets anders. Meneer Drommel, nog één nabrander. Een kleintje. Er staat in het stuk duidelijk, creëer schaarste. En dat zit de VVD bijzonder dwars. Juist het creëren van schaarste om iets anders te bereiken. Prima, dat is geen vraag aan de heer Metters. Dan gaan we verder met de heer Bouwberg-Wilson. Interruptie. Ma ik, mag ik nog even voorzitten? Want ik dacht dat ik bijna aan het eind was. Uh, ik pas nog niet af. Ik nee, dat mag hoor, heer Metters. Maar u heeft een interruptie ook van de heer Bouwberg-Wilson. Kan niet op vanavond. Ik kan niet op. Dus laten we die maar meteen doen. Uiteraard. Oké, okay. dank u voorzitter. Ja, ik, ik denk dat het verstandig is om even het begrip schaarste wat nader te preciseren. We hebben namelijk ingestemd met een herinrichting van het boulevard Pauluslood, Maar het creëren van schaarste aan parkeerplekken is heel iets anders naar mijn idee. Het eerste is het gevolg van een keuze en het tweede is het gevolg van een beleidsinstelling. En wij zijn het met die, met die beleidsrichting niet eens. En ik wil graag een verduidelijking van het CDA op dat punt... Heer Mettes, gaat u verder. Ja, ik wil graag een verduidelijking. klinkt nogal, maar dat geeft niet hoor. Uh, het, het, het CDA uh, zegt, en dat is uh, gebeurd met, door het kwaliteitsteam... dat als je naar de boulevard kijkt, en daar wil ik me toch in eerste instantie toe beperken... want dat is actueel. Uh, dit stuk, meneer bouwberg Wilson, gaat namelijk over de ruimtelijke ordening in de kustzone. Dat is de... Uh, de uh, het, het principe waarover gesproken uh, wordt. Uh, en natuurlijk de verbinding met dorp. Maar dat zijn andere, andere onderdelen daar, uh, daarvan. Dus die schaarste wat aan de boulevard betreft. Als het gaat om waar pas je nou het parkeren in. Is de boulevard niet de plek voor het CDA waar je parkeren zou moeten inpassen. Dat heeft geen prioriteit. Het, het, het, heer Dit ja. is toch precies waar het nu om gaat. Wat de heer, uh, heer uh, Metters... Aangeeft ...is dat het niet instemmen met eh, het inrichten van de boulevard zoals we dat hebben gedaan... ...zou samenhangen met het begrip het, het creëren van schaarste. Creëren van schaarste in de boulevardzone gaat veel verder dan boulevard Paulusloot. Hier staat niet in dat dit is bedoeld voor boulevard Paulusloot. U, u betrekt dit uitsluitend op boulevard Paulusloot en dat staat er niet. Graag uw verduidelijking. Ik betrek het niet uitsluitend op uh, de boulevard Paulus uh, Lood. Ik betrek het op de hele boulevard. Dan moeten we ook kijken naar parkeervoorzieningen zo direct. Als het aan de orde komt, maar dat komt later aan de orde... als we over het entree gaat hebben. Dan moet nog een stedenbouwkundige visie komen. Beeldkwaliteitsplan. En er moet ook nog over het parkeren gesproken worden. Zoals we met elkaar weten. En dat geldt natuurlijk ook voor het Badhuisplein. Ik heb het voorbeeld gebruikt van de boulevard Paulus Lood omdat me dat hoog zit, ja, dat zit me hoog. Dat weer niets gebeurd is, is antwoord op die plek. Dat klopt. En u heeft gelijk dat het op meer plekken schaars gaat. Dat wil ik onderschrijven. Daar heeft u uw punt. Dank u wel. Dan gaan dat... wij. U bent klaar met uw betoog? Nou, bijna. U bent... ik, zal het, ik zal het te kort maken, want ja, we... dan krijgen we problemen met de spreektijd. En ik wil proberen er vanavond binnen te blijven, voorzitter. Prima, dank u wel. Zeker als je morgen voorzitter bent en hetzelfde moet doen. Uh... Ja, uh, het, het, het belangrijkste is dus uh, aanvullend uh, toezichtskader wat betekent dat? En dat geldt met name ook naar het parkeren toe, want daar ben ik het uh, uh, natuurlijk mee eens. Uh, en de vraag aan de wethouder is ook, ja, wordt deze, uh, deze opvattingen die hierin staan meegenomen in uh, de werkgroep die bezig is om te kijken naar parkeren en mobiliteit? Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we verder met de PVV, heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. Uh, onze dank voor het ons uh, toegezonde stuk uh, van de OPZ. Dat was uh, heel handig. En uh, als je de stukken bekijkt, was het eigenlijk een hele goede krentenpikkerij qua, qua kanttekeningen. Dat uh, bespaart ons uh, een hoop werk. Onze dank daarvoor. En in grote lijnen zijn we het met OPZ eens. Maar zo makkelijk wil ik me er niet van afmaken. Ik wil wel even in volgevlucht... Uh, ...de punten langs lopen en uh, ook het, uh, nog een klein beetje aan toevoegen. Dus voor zover mijn spreektijd dat toelaat. Zo'n uh, railverbinding naar Bloemendaal uh, aan zee... Uh, ja, ...mensen die naar Bloemendaal aan zee gaan... ...die komen met de, met de bus uh, en met de auto... En ...om dat nou allemaal via zandvoort te laten lopen. En in feite de facto de spoorlijn uh, waarvan wij uh, eindstation zijn... ...of kopstation, heet het geloof ik, uh, door te gaan trekken... Uh, ...dat lijkt ons uh, geen goed plan. Intensivering van het Wegennet biedt geen uitkomst, ja dat kun je wel roepen, maar hou eens even. Er zijn bouwplannen voor de MRA, 250.000 woningen erbij, gemiddeld twee poppetjes per woning, 500.000 mensen, huidige populatie 2,5 miljoen. Je gaat naar 3 miljoen, dus er komt 20% bij. En dat kun je toch niet negeren. En die mensen willen ook af en toe uh, naar het strand, Ja. En bovendien hebben we volgend jaar, en ik hoop dat die doorgaat, die Grand Prix, anders heb ik voor niks een kaartje aangeschaft. Uh, gaat 800 miljoen mensen wereldwijd meekijken naar Zandvoort en hoe mooi dat strand erbij ligt hier, oh. dat gaat ook niet echt uh, voor stilte zorgen. Dus uh, om nou te zeggen van joh, we gaan uh, wat parkeerplaatsen weghalen, dat lijkt ons een goed plan, uh, schaarste creëren. Dat is eigenlijk tegen draad. Ja, als, als je in de kijker wil spelen, jezelf, jezelf wil promoten, wereldwijd nog wel. en dan zeggen we gaan doen een kunstmatige schaarste. de, de logica ontgaat ons. Ja, dat zijn we tegen. Nou hebben we het over barrières. ja verkeersbarrière, als je wil oversteken. Ja, als je door Zandvoort wil rijden, loop je tegen een barrière aan op drukke zonnige dagen. ...sta je vaak in de rij en ja, die voetgangers steken over en er dat, dat komt geen eind aan. Het gaat door. En bij het station hebben we hetzelfde verhaal. Een hele onduidelijke situatie daar ook. je hebt daar situatieafhankelijk uh, gedrag van de verkeersdeelnemers. Is er net een trein aangekomen, volle bak... ...dan hebben de voetgangers voorrang, want als een kudde groest stort men zich richting strand. Ja, gewoon, uh, men kijkt niet eens of er een auto aankomt. En komen er een paar voetgangers vanuit het station, dan opeens hebben de auto's weer voorrang. Dus de ene keer wanneer ik daar langs rijd, heb ik wel voorrang en de andere keer niet. Een hele onduidelijke situatie. En ook de, de, de wegmarkering, ja, de, een verkeersdrempel, een, een doorlopend uh, voetpad, voor de voetgangers is het ook niet helder. Het is altijd, uh, ja, het heet dan shared space, maar uh, onze voorkeur gaat liever uit naar duidelijkheid.